Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Rusland moet rekening houden met ernstige gevolgen als ze kernwapens gaan gebruiken. Dat heeft NAVO-baas Stoltenberg gezegd. Vandaag kwamen de NAVO-leden samen in Brussel om te praten over de nucleaire dreiging... Ook defensieminister minister Ollongren neemt die dreiging serieus, zegt correspondent Ardi Stemerding. Ook al is het met Stoltenberg eens dat die dreiging nog ver weg is, maar het is een aanleiding voor Nederland om ook volgende week mee te doen aan de reguliere nucleaire oefening die er dan plaatsvindt. Landen komen dan bij elkaar en oefenen met elkaar hoe het zou gaan als ze eventueel een kernwapen in zouden moeten zetten of als er een kernbom komt. Daar doet Nederland in mee. Prinses Amalia woont niet meer op kamers in Amsterdam. Dat zeggen haar ouders in een interview. Een tijdje terug werd bekend dat de beveiliging rond Amalia werd opgeschroefd. Verslaggever Josephine Tregi vertelt waarom. Toen werd bekend dat criminelen het zouden hebben voorzien op prinses Amalia en ook op premier Rutte. Toen werden er verder ook geen mededelingen gedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar vandaag dus wel werd er dus verteld dat de prinses thuis woont. Willem-Alexander en Maxima zeggen dat Amalia weer thuis woont en eigenlijk niet naar buiten kan. En dat is heel moeilijk voor haar, zeggen ze. Werkgevers mogen stagiairs verbieden om een hoofddoek, kruis of keppel te dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie besloten. De regel geldt wel alleen voor bedrijven die een zogenoemd neutraliteitsbeleid hebben. Dan wordt het dragen van religieuze uitingen voor iedereen verboden. En leerlingen van een middelbare school in Zaandam werken zich vandaag in het zweet voor het goede doel. De hele dag zitten ze op roeimachines om geld op te halen voor Only Friends. Dat is een sportorganisatie voor kinderen met een beperking. De actie begon al om 5 uur vanochtend. Het was dus vroeg opstaan. Om 3 uur ging mijn wekker en uh, om 4 uur ging ik weg. Mijn wekker ging om half 4. maar het viel op zich wel mee hoe moe ik was. En uh, ik had er heel veel zin in, dus eigenlijk was ik wel gewoon wakker. Ja, de leerlingen willen met de acties 7500 euro ophalen en ze roeien nog door tot 11 uur vanavond. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het op veel plekken droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw een druilerig dagje en dan wordt het een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Dit is bijna Swaan van de ABB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat toch file tussen de Afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM, met nu Alternative FM. Of their retreat. Dark kingdom rising, giant overlords with their masses at their feet, blindfolding generations of deceit.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 Waarmee het publiek zich aan kan verlekkeren. <laughs> ja, ja um, uh, Bas is degene die, uh, die ook mee uh, speelt. Uh, um, wat is jouw rol, Bas, uh, precies, bij, uh, als, je, als jullie optreden? Uh, ja, dat is vrij divers. Ja. Vrij breed ook. Ja. Van het mentaal ondersteunen tot, uh, <laughs> ja, ja, tot, ja. Het, uh, tot het meeschrijven ja. en uh, opnemen, ja. eigenlijk. Uh, ja. Dus het is niet een uh, geheel onbelangrijke rol? Je schrijft dus ook mee aan, de, zeker. Uh, aan het zongmateriaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Gebeurt eigenlijk alles samen ja. met, uh, met het schrijven of niet? Ja, best maar, wel. Ja, alleen... we, we zijn niet altijd met z'n tweeën als we schrijven. maar... Ja. Uh, ...afzonderlijk van elkaar bedenken we dan dingen... ...en dan, uh, ja, dan komt dat samen. Ah, ja. En dan uh, maak je er samen een mooi kunstwerk van. Ja, ja er is dan niet echt een... Uh, ...en dat zal er waarschijnlijk ook nooit komen... ...maar een, een, een vast schema hoe we dat in elkaar uh, nee. weten te zetten. Dus een beetje uh, de spontaniteit moet een beetje de overhand hebben. Ja, zeker weten. Het creatieve ja. moet je ook... Uh,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 Um, nou, winkels en ja, ja. Uh, gebouwen daar hebt. Dus, dus dat geluid dat krijgt een soort van boost. Ja, dus dat is wel dat, leuk. Ja. Aan de gang ja. hebben we nog gestaan. Dus dat was ook ja, een plek. Dat, dat was ook een plek. Daar heb ik, ben ik bij, bij met Paul ben ik daar gestaan. Dus okay. Ik was er vorig jaar ook bij. in De zondag uh, ja. was ik bij, het, bij Sven. Was ja. Kijken. Dus, dus ja, ik ja. heb wel wat uh, ervan meegekregen. In dat, uh, dat ja. um, maar dat is ja, dat is nu uh, licht achter ons. Uh, is het nou weer prettig om dan weer gewoon in een zaal of wat dan ook uh, te staan? Of, of een, uh, nou, dat een... heeft wel de voorkeur. Ja. <laughs> ja. Ja. Of ja. Uh, zit er ook uh, daadwerkelijk wat in de planning? Wat nou, we hebben uh, een heel leuk optreden uh, staan in de Bullenkerk in Zaandam. Dat is 4 november.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 van Jonge Oranje bij de Hockey Dames. Ja, ja. Hockey ja. ja wat, uh, wat, want je zei, je zei net... Je, zit in, je zat in een andere wereld. Ja. Ja, um, Want dat was... ik heb het stuk gelezen hoor. Ja. Zonder dat we dat er helemaal over moeten doen. Maar uh, zat er toen al iets... waarbij je van... ik zou toch wel wat anders willen. Nou, ik heb het altijd... heel erg leuk gevonden. Ja. Sowieso, Hockey. Ja. Um, maar ik wist altijd dat er een punt zou komen... dat ik...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 I'm a tree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 To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 Uh, vorige week heb ik nog even een ander nummer van kimono, maar nou mag het vandaag, want dit is de single die ze vorige week hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet User, Wat is het that you to say?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 Hebben ze ook voor een deel zelf uh, voor gezorgd? Voor Eurozonic Noordenslag. Uh, oh, yeah! ja, ja, ja, ja. Laten we daar eens uh, mee beginnen. Want uh, we, een paar weken geleden hadden we een telefoongesprek in de studio. Maar uh, ik begin met jou, uh, Bianca. Maar hoe is dat? Ja, dat is te gek. Ja? Wij zijn daar echt heel blij mee. Want, ja, zeker. Wat, volgens mij hebben er 112 bands meegedaan. Mm -hmm. Nou, en dan sta je in de top 5. Ik bedoel, dat is best wel een prestatie. Dus uh, wij zijn daar echt heel erg blij mee. Ja, want uh, je moet er wel wat uh, voor doen om uh, dat zo voor elkaar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 Ja, dat ja. zou ik daar eens uh, op zeggen. <laughs> dat, is, uh, ja. dat is een hele belangrijke ah, dat was, week. Ja, dat is, uh, oh? ja met, uh, met kermis en, uh, en de paarden. Zeker. En, ja. dat, het heeft wel iets, denk ik, toch? Als je een, uh, een echte Sant Poorten uh, kan een feestweek nooit overslaan, denk ik. Nee, nee die staat ook altijd wel op mijn agenda. Ja. Ga je er nog wat eens naartoe of niet? Zeker. Ja. En, en wat wel heel erg leuk is, is dat ze altijd uh, meerdere podia hebben. Ja, dat... Waar dus ook gemusticeerd wordt. Ja en ik al ja al zeker 10, 15 jaar al vast op het uh, podium bij uh, Ramster sta. Dat is uh, ja ken ik. Dus bij de hoofdstraat is dat. Uh, de Swarma Boer daar. Ja, ja. Op de hoek. Ja. <laughs> dus, uh... ja. Daar heb ik echt met heel veel verschillende formaties heb ik daar uh, gestaan. En ja. wat wel erg leuk was, dat uh, uh, Gertjan Huibens uh, bekende